Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. Halverwege deze maand waren er in Engeland ongeveer 26 keer meer mensen besmet met het coronavirus dan een jaar eerder. Volgens het Landelijke Bureau voor de Statistiek waren toen zo'n 1 op de 70 Engelsen besmet. Maar het aantal ziekenhuisopnames en doden is veel lager dan vorig jaar. Wat volgens deskundigen het bewijs is dat de vaccinaties werken. Wel worden in de herfst meer besmettingen verwacht en dus ook een grotere druk op het zorgsysteem. In Engeland zijn op 19 juli vrijwel alle coronamaatregelen losgelaten. In de Australische deelstaat New South Wales is een recordaantal van 1218 nieuwe besmettingen gemeld. Bijna 200 meer dan het vorige record dat gisteren werd gevestigd. De besmettingen zijn lokaal opgelopen, want de deelstaat zit al wekenlang in lockdown. Buurstaat Victoria meldt 92 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal in bijna een jaar. De deelstaat was van plan om donderdag de lockdown op te heffen, maar volgens de premier komt dat moment te vroeg. Amerikanen bij het vliegveld in Kabul zijn opgeroepen om het gebied direct te verlaten. Volgens de Amerikaanse ambassade is er sprake van een specifieke reële dreiging, maar meer is niet bekend. Gisteren waarschuwde president Biden al voor een nieuwe aanslag bij de luchthaven. Voor de kust van het eiland Lampedusa hebben Italiaanse patrouilleschepen een boot met 539 migranten aangetroffen. De opvarenden zijn naar het opvangcentrum op het eiland gebracht. De overvolle vissersboot dobberde stuurloos rond op zo'n 15 kilometer van de kust. De opvarenden komen overwegend uit Noord- en West-Afrika, maar ook uit Bangladesh en Syrië. In Lampedusa komen geregeld bootmigranten aan, maar niet zo vaak veel in één keer. In het opvangcentrum op het eiland is plaats voor een kleine 300 mensen. Na de komst van de migranten van gisteren zitten er vijf keer zoveel. Het weer eerst bewolkt met af en toe regen. In de middag vaker droog met wat zon. Toen 19. Morgen meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS -journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... rijdt het langzaam tussen Bad Oefendorp en Knoop het Rotterpol de Plein. De vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die is beschikbaar gesteld door Cordraer. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Elke week zoekt hij weer een bak met platen uit. En die geeft hij dan naar mij en ik zoek dan weer de platen uit. Voor de uitzending iedere zondagochtend van uh, 9 tot 10... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... Als opening hoorde u Louis Davis met weet je nog wel oud. Een opname in 1928. En de volgende dame is uh, geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. En overleden in Amsterdam op 5 augustus 1992. Nederlandse volkszanger en samen met haar gabber Johnny Jordaan... mag zijn aanspraak doen gelden op de bovema-titel... De Beste Stem van de Jordaan. Ze heeft twee grote hits gehad. Oh Johnny en Ik Kan Vergeven. Dat was in 1956. En ze heeft nog een DVD van haar uitgebracht in 2005... bij ons in de Jordaan. Ik heb het over Tante Leen met een minder bekende hit. Maar waarschijnlijk kent u wel. Tante Leen met Rode Rozen. Jij schoot bij een boeket. Op een dag in mei. Ik weet het nog goed, wat was ik verlegen en blij? Wanneer geef je mij weer eens rode rozen? Weet je nog die keer dat ik zo ging blozen? Je stond voor mijn deur. Zag. wanneer geef jij mij weer eens rode rozen ik zou net als toen weer zo hevig blozen dan kreeg ik een kleur en dan was ik weer blij wanneer geef jij weer Rozen aan mij. een rozenboeket dat ik nooit vergeet. Soms vraag ik mij af of jij het misschien niet meer weet. Wanneer geef jij mij weer eens rode rozen? Weet je nog die keer? ging blozen Je stond voor mijn deur op die zonnige dag Wat kreeg ik een kleur toen ik die rozen zag Wanneer geef jij mij weer eens rode rozen Ik zou net als toen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 De duiven op de dam, in het hart van Amsterdam, die vriendjes zijn met iedereen. Ze vliegen af en aan, en trekken zich niets aan, van al die herrie om hen heen. Van een piep van de band, een knars zonder rem, een knetter om de brommer en het gieren van de drum De duiven op de dam, die brengen veel verdieren in het hart van oude Amsterdam. Alle grote mensen hebben kleine wensen. De een voelt zich tevreden bij de radio en tv. en ander in het plasmoetje droomt van een miljoentje. Maar mijn amusement, dat kost me nog geen cent. De duiven op de dam, in het hart van Amsterdam. Die vriendjes zijn met iedereen. Ze vliegen af en aan en trekken zich niets aan. Van al die herrie om hen heen, van een piep om de band, een knars om de rem, een knetter om de brommer en het gieren van de trem. De duiven op de dam, die brengen veel vertier in het hart van oude Amsterdam. Om de band, een knarsen zonder rem, aan knetteren de brommer en het gieren van de tram. De duiven op de dam, die brengen veel vertier in het hart van oude Amsterdam. De is muziek van Tante Leen. Als laatste hoorde u Tante Leen met Aan de Amsterdamse Grachten. En daarvoor deed Tante Leen het samen met Johnny Jordaan... met de Duiven op de Dam. En de volgende artiest is Petrus Antonius Laurentius. Roepnaam Pierre Carter, geboren in Elst op 11 april 1935... en voornamelijk bekend als Vader Abraham, Nederlandse zanger, componist en producer van liedjes. Hij is ook de man achter de successen van talloze artiesten... in het levensliedgenre. Ooit begonnen met een, uh, een nepbaard. En uh, ja, tegenwoordig heeft hij dan wel een echte baard. Hij heeft verschillende uh, uh, Eliassen gehad, synoniemen hoe het ook wil noemen. Hier hoort u hem, duo X met In gedachten zie ik het kerkje weer. Vader Abraham hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Inge Uit verleden, het was een mooie melodie Als ik s'avonds in mijn bed lag Hoorde ik het keer op keer Gaat je caroel spelen Denk ik telkens, telkens weer Goeie af, betrouw het door De het blijft in mijn herinnering. Ook al speel je nieuwe deuntjes. Jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aan inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 U luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Laat vroeg voor een bedelaar hier aan mijn vrouw, die juist een muur de geven zal. Je help me toch, maar zij zei niet, Doen toen zong de bedelaar, dag voor dit heen. Wauw maar dat ik een vogel was, Piet Piet Piet Piet Piet Met zo'n lekkere vierenjaar, Piet Piet Piet Piet Piet Vloog de wereld door zonder paas, enkel met me liefst Op een dode gemak vandaag op de dag, Piet Piet Piet Piet Piet Als ik een lijster hoor, zo doet van ton, vind ik mijn eigen lied maar doodgewoon. Een lijster is een beest, maar gaat niet ruil, Helaas, ik ben hem blij, een reuze uil. Wat maar dan ik hem vol van waal. Piet piet piet, piet, piet, piet, Met zo'n lekkere veren, ja. Piet, Piet, Piet, Piet, piet, piet. Vloog de wiel door zonder paard, enkel met me lief. Op een dode gemak vandaag op de dag, bied, bied, bied, bied, bied. Als ik een vogel wacht. Dat was Bandy, met Ik wou maar dat ik een vogel was in 1933. Oud inwoner van CFM. Nou ja, niet van CFM Zandvoort, maar van Zandvoort. Daar heeft hij gewoond. En voor Lou Bandy hoorde u Johnny Jordaan... en wederom een nummer van Tante Lee... met goede oude trouwe toren. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Die beschikbaar is gesteld door Cor Draaier. En iedere zondag doen we dit op, uh, op de lokale honderd op CWM Zand, voor Tussen 9 en 10 in de ochtend. En iedere zaterdag in de middag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Een uur lang alleen maar oud-Hollandse muziek. Zometeen op de radio de havenzangers. Maar eerst hoor, hoort u hier de Anna-Maria's met Hutje aan Zee. Een nummer wat al heel vaak door meerdere artiesten is uitgebracht. Nu wordt u gezongen, vertolkt door de Anna-Maria's hutje aan zee.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 Kind van Klagerand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 met mama, dus had Greetje geen tijd om te trouwen, dat weet je. Kleine Greetje uit de polder, Kind van het Blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand. Kleine Greetje uit de polder, zeg me. Ging naar haar toe en zou haar eens duidelijk bevelen: dat je nog je nog lot van de koe, nog langer een siertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met het stoepje eraan en bleef op de brug vol ring staan. Ik mocht niet naar binnen, want weet je, er was mond en Klaus hier bij Gretje. Kleine greetje uit de Polen kind van lage hand. Blond van haar en blauw van ogen, geef me toch je hand. Kleine greetje uit de Polen, zet me nu eens gauw.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort Met Mario Zandvoort Opa kijk ik vond ook zolder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 De laat er, nou paarden draven, en aan de horizon leidt en beloord. In ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. De Zee heet nou. De tractor gaat nou, greppels graven, ik zie tot de horizon, geen schipen meer. Kijk, die jongeman ben ik ja.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 de keer in een razend verweer ongestraft slaat niemand haar neer nu jaren later hier paarden draaien Zuiderzee beladen. En de volgende artiest is geboren als Wilhelmus Albertus Nijman. Roeptaan Benny. Geboren in Maastricht op 9 juni 1951. En overleden in Soesterberg op 7 februari 2008. Was een Nederlandse zanger. En op zijn zesde kreeg hij al een gitaar van Sinterklaas. En toen nam hij al les. en luisterde graag naar de radio en kocht af en toe een plaatje. In eind jaren 60 maakte hij kennis met de muziek van de Engelse popbands. En na zijn MULO-diploma volgde hij begin jaren 70 een opleiding aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En uh, hij brak in de tweede helft van de jaren 70 door. Zijn eerste succes kwam in 1980 met het nummer Ik weet niet hoe. Een cover van uh, Aga Piepus van uh, Mia Martini. En die hoort u nu. Benny Nijman met Ik weet niet hoe. Ik zou je willen vragen het is dus een keer met mij te wagen... maar ik weet niet hoe. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen... maar ik weet niet hoe.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 En alle dingen En we praten met elkaar In de tram op aan de baan Over Ajax, film Over de problemen thuis Zoals tussen de mensen En een pils in de zon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 Als klanken van het uh, Loland Trio met trouw niet voor je 40 bent. Een plaat die, denk ik, echt helemaal grijs gedraaid is op feestjes en. Uh... Jaardagen natuurlijk, hè. En natuurlijk ook op trouwerij. En daarvoor hoort u Mankineles met Zo so Tussen de Mensen. En de volgende artiest heeft u dus straks ook al gehoord. Het is Sylvain Albert Poons, geboren in Amsterdam op 24 februari 1896 en al daar overleden op 26 november 1985, was een Nederlandse toneelspeler en zanger. En u hoort hem nu, Sylvain Poons, tezamen met Heintje. Met Omdat ik zoveel van je hou. Heint, kun jij je nog herinneren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 Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de rouw. Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zo ver van je haal. Al denk je ook een beetje vreemd, paras. Toch ben ik dadig met jou in mijn sas van een ander nooit iets weten omdat ik zoveel van jou wat verdriet mooi ben je niet het gaat vooral wanneer je krijgt al ben ik geen klaar schoonheid voor haat, maar dit de leeflijkheid die blijft daar moet je maar aan wennen.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 Die, die, die, die. Da, da, da, da, da. Doet het jou nog ook wat leiden? Als je uit, ik kan wel hebben. Lief en leed, zoals je weet, Samen deelden wij. Het lief overal, het was voor jou.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 Man was zo aardig voor mij in Ede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 In moment zo aardig voor mij. In elke moment zo in mijn eigen hoop. Niemand zo aardig voor mij. Mijn alwouba. Samen naar de apies kijken, samen naar het strand. En als je geluk had, ging je samen naar de brand.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 Zo aardig voor mij, in ieder geval. Mijn eigen opa, zo iemand als hij. In niemand Europa. zo aardig Europa. in ieder geval. Mijn eigen opa, niemand zo aardig, niemand zo aardig, niemand zo aardig als hij. Hey.